Het is nieuws van 1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De automobilist die zaterdag bij station Amsterdam Centraal voetgangers aanreed, zit nog vast. De politie wil eerst weten hoe het komt dat de man onwel is geworden. Het lijkt erop dat de Amsterdammer van 45, toen die onwel werd, per ongeluk het gaspedaal diep heeft ingedrukt. Gisteren werd bekend dat hij een extreem lage bloedsuikerspiegel heeft. Daar zou hij medicijnen voor gebruiken. Bij de aanrijding raakten acht mensen gewond. De man zegt dat hij zich niks kan herinneren van het incident. De Russische oppositieleider Navalny is gearresteerd. Volgens zijn vrouw werd hij opgepakt toen hij zijn huis verliet. Navalny had voor vanmiddag demonstraties georganiseerd... in een aantal Russische steden, waaronder Moskou. Hij is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin... De protesten van vanmiddag zijn gericht tegen de corruptie in Rusland. Volgens de vrouw van Navalny gaan de betogingen ondanks de arrestatie gewoon door. Ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem hoeft geen onderzoek te doen... naar het aantal nakomelingen van één bepaalde zaaddonor. Een vrouw die een kind heeft van die man en de zaaddonor zelf... wilde een onderzoek afdwingen omdat ze willen weten... hoeveel kinderen er met zijn zaad zijn verwekt. Daarvoor zouden 5000 dossiers moeten worden bekeken. Omroep Gelderland meldt dat de rechtbank in Arnhem het verzoek heeft afgewezen vanwege privacyredenen en de hoge kosten van het onderzoek. In 2014 zijn fouten gemaakt in het ziekenhuis, waardoor 15 mannen meer kinderen hebben verwekt dan is toegestaan. In het noorden van Italië zijn een man en zijn zoon uit Paterswolde omgekomen tijdens het beklimmen van een berg. Ze gingen vrijdag vlakbij het skigebied Val d'Aosta naar boven, maar op 3200 meter hoogte ging het mis. De mannen van 57 en 20 jaar gleden weg en vielen honderden meters naar beneden. Hun 38-jarige berggids kwam ook om het leven. Het is niet duidelijk waardoor de mannen in problemen kwamen. Het weer, zon, ook stapelwolken en landinwaartskans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon en droog en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knopen Prins Clausplein en Rijswijk 3 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. en ligt ook wat rommel op de weg. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker. lekker.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 En als je het niet eens met mij bent, en wat ik hier zeg, hé, nee, je kunt opstaan. En je kunt het tegen me zeggen, je kunt me uitschelden, je kunt boos weglopen, kan. Dat zijn wij. En we zijn een, een volk, wij discussiëren. Het stopt tien Nederlanders bij elkaar in een kamer. Binnen twee minuten, we hebben een discussie, toch? <lacht> Sterker nog, voordat we in de kamer zitten... hebben we al een discussie. Ja, maar waarom deze kamer? Dan kunnen we ook een keertje die kamer nemen. En ik heb ook al een zonnetje in mijn nek gehad. Nee, ik wil niet. Dat zijn wij. En ik weet, natuurlijk, we, we, we, we hebben altijd heel veel vooroordelen over alles en nog wat. En over andere volkeren, culturen. We vergeten eens dat andere culturen en andere volkeren ook heel veel vooroordelen hebben over ons. Die zeggen, ja, jullie discussiëren niet. Jullie zijn onbeschoft. Jullie luisteren niet naar elkaar. Jullie praten door elkaar heen. Laat elkaar niet uitpraten. Luisteren niet naar elkaar. Ik kan me voorstellen. Als je in ons land, je bent het seppen, Je valt per toeval in een, in een discussieprogramma. Je kunt elkaar niet verstaan. Als je al Nederlands verstaat dan. En we hebben iedereen... Hup, praat door elkaar heen. Maar dat is niet onbeschoft. We zijn enthousiast. En we proberen elkaar naar grote hoogte te stuwen. Dat zijn wij. En neem de Engelsman als voorbeeld. En de Engelsman die begint pas... met praten als de ander klaar is. Nee, dat is gezellig. <lacht> en of de Aziaten. En ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Een Aziat. En dan heb ik het over een echt Aziat. En niet hier, maar in Aziëland. Als je tegen een echt Aziat, als je daar tegen begint te praten... die zegt niks terug. Helemaal niks. Jij zegt wat, hij doet dit. En toen ik dat de eerste keer meemaakte... dacht ik, wat gaan we nou krijgen? Er zijn meer dan een miljard Chinezen. En uitgerekend ik pak er weer een doof uit. Dat is lekker. Ja. Hé, hey, de mijne doet het niet. Ja. Nee, vertikt het. Nou, ik heb een stukken. Dat is ook lekker. Nou, ik heb een stukken. Maar aan de andere kant, het is wel mooi. Ze zijn zo beleefd, die Aziaten. En daarin zijn ze superieur. Superieur aan ons. iets wat arrogante westerlingen. Maar ja, aan de andere kant... Hey, als ik klein was, geel, met die rare spleen zou ik mezelf ook gedijst staan Wat jij? <tog> ja, het staat soms tegen je te praten. Je hebt geen idee wat ze denken. Ik hou er niet van. Heb ook mensen die vinden het prachtig. Ja, als je zelf een beetje fantasie hebt... kun je zelf een beetje fantaseren wat ze denken. Nee. Ik hou van onze cultuur. En wij zijn open, transparant. En alles wat wij denken, wat we voelen... Wlupp, komt eruit. Daar hou ik van. Wij, wij leven in een land en dit soort culturen die vinden ons onbeschoft. Hè? Wij zijn onbeschoft. Hoe vind je die? Ja, ik ben zo trots dat ik in een land leef. En als wij op de televisie onze klisma eruit willen scheiden, dan kan dat. Ja, je zal maar ergens wonen maar dat niet mag. Het ja, ontroert me soms hè? met al die televisieprogramma's. Al die make-over programma's. Ik weet niet of je er wel eens naar kijkt. Ontroert me. Ik vind het mooi. Ik zie, ik zie steeds vaker... Zie ik... Mensen vertellen over hun liposuctie en een k-correctie. En ik denk, kijk dan, kijk dan. En sowieso, ik vind het mooi als iedereen met zijn nieuwe ik bezig is. He, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik stel het van binnen naar buiten. Andere mensen, anders. Dat is goed. Maar ik denk, kijk, dit is een van de laatste taboes. Die hebben we weer doorbroken. Weer een schaamtegevoel weg. He, op televisie vertellen over... Ik, ik weet niet of je nog kunt, kunt terughalen. Een paar jaar geleden. Henny Huisman, die had zo zijn oogleden laten liften. En hij schaamde zich ervoor. Hij ging erover liegen. En dan nu, een paar jaar verder... Hé, hey, het is open en bloot op de tv. Dan denk ik, kijk dan toch weer een stap verder. Het is nog niet onbeschoft. Nee, we zijn open, we zijn transparant. Het is prachtig. En bij mannen zijn er trouwens mee begonnen. Hè? Wij hebben dit een beetje bespreekbaar gemaakt. Ja. En bij mannen, vroeger als wij kaal werden... En weet je nog, dan begonnen we zo dat haar wat we nog hadden. begonnen we zo naar voren te kammen. En als jij je hoofd dan zo in 60 graden hield... En dan zag niemand dat je kaal was. Weet je nog... En toen kwam daar de technologische vooruitgang. Kon je laten lezen. Kon je zo je reedharen zo in je voorhoofd laten lezen. <lacht> Oké, okay, neem ik ook terug. Het zijn de nekharen. De nekharen. Ja, dat is gewoon niet grappig. Ja, reetharen, Dat is lachen. Is <lacht> jammer. Maar ik mag maar vijf keer liegen. Ik ben er al bijna doorheen. Zonde. Ja, jammer. Dat is wel leuk. Hè? Reedharen. Dan met toiletpapier voorhoofd. Dat af gewoon leuk. <lacht> is niet erg. Is niet erg. Uh, wat dat allemaal... Kijk, ik, ik hou van je zoals je bent. Maar als jij gelukkiger wordt door iets te laten verstellen aan je lichaam, doe het. Voor mij het hoeft niet. En ik zie steeds vaker zie ik van die oude besjes, van die oude vrouwtjes, jaren 50. Die hebben dan in één keer van die nieuwe tetatjes. in één keer, dan denk je van waarom? En waarom moet jij nou nog nieuwe dingetjes hebben? Waarom? En dan ga je toch geen geld meer in stoppen of ziet het nou verkeerd? En je bent oud en dan even ben je doos, ga je toch uit? En je gaat er ook, als je een hele oude fietsenbeschimmelde taart hebt. in één keer twee van die verse aardbeidjes erbovenop zetten. <lacht> ik vrede het niet, laat ik je dat zeggen. Ik vrede het echt niet. Oh. Hey, doe wat je moet doen. En, en wat ik dan soms ook dat vind ik helemaal raar. Dan zie je van die oude besjes? En die oude vrouw, wat hier dan niet meer in past. dat stoppen ze dan in de lip. Dan denk je, waarom? En dan zie je in één keer van die oude besjes. die... Waarom moet jij nog een sensuele mond hebben? Waarom moet je nog zo sexy zijn? Waarom? En misschien handen voor in het bejaardenhuis? Even tijdens de bingo? En als jij bingo hebt, dat je dan een hele mooie ronde ook kunt maken van. ka-bingo. Kabingo. Kabingo. Vriendelijk ook een bingo. Ik had een vriendin. Waarom een vriendin van? Ook siliconen in de lippen. Maar die had toch grote lippen? Dan nog een keertje die siliconen erbij. Die had een paar klappers, dat wil jij niet weten. En Godzijdank hebben we het vanzelf afgebroken na een maand of zes. maar dat was echt gigantisch. En die noemde ik Katrien. Hoe vind je die? Hahaha, <lacht> die is echt goed. Hoe kom je erop, hè? Katrien! Maar ze begrepen hem niet. De Katrien! De Katrien Duk? Nou, de gouden spoort niet. Is dat een eend, eend, eend, eend? En laat het. Hè? Dus, uh, grappen leggen is niet leuk meer. met uh, het prachtige nummer Dreams. En we, hebben, we zijn heel erg nieuwsgierig luisteraars wat er hier in, uh, in het weekend allemaal is gebeurd is antwoord. Dolly weet het al een beetje natuurlijk. Nee hoor. Nee, maar nee, degene die... Je... Nou jij, jij, jij woont hier toch? Dus jij weet jij, uh, jij, meer is ik in ieder geval. Ja, maar ik ben nergens geweest. Want oh. ik denk, ah Joop gaat, weet je wel. Dan blijf ik lekker thuis. Toch Joop? Oh my god, hoe kan je dat nou doen, Dolly? <lacht> Goedemiddag. Goedemiddag Joop, Goedemiddag gezellig je ook, dat ja. je er weer bent. Fijn ja, dat je weer ja, ja. even tijd kon vinden om, uh, voor ons rubriekje. Ja, heb je een half uur? Nee, echt? Is er zoveel geweest Joop? Oh my god. Oh het is echt, echt? Ontzettend, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Och, het weet je. Van, uh, van een culinaire gebeurtenis op het Gassersplein tot aan een, een kampioenschap van de hockeydames ik bedoel, en alles ertussenin. Ja, want dat heb ik wel gelezen op sportief gebied, wat er allemaal gebeurd is. Maar ik denk, daar ga ik niks over zeggen in het regionale nieuws. Want ik wist dat jij uh, ook uh, uh, zou, zou in de uitzending zou komen. Ja, dus ik denk, dat is echt nieuws voor jou om te brengen, toch? Ja, dat sowieso denk ik. ik je ja. weet uh, hoe mijn, uh, mijn uh, um, gedachte in gang is over de sport. Ja, ik precies. alle sporten, ik kan overal over meepraten, schrijven. Ja. ja. Half één, en dat is kaatsen. daar ken ik helemaal niets van. Kaatsen. Ding, onderslag weet ik dat het bestaat, maar wat het is... Nou, maar, maar ah, ik weet dat viriljeppen is ook niet jouw sterkste kant. Nou, dat heb ik wel gedaan. Heb je wel gedaan, ook op hoog ja, niveau? ja. Ja, op, op het strand is Amsterdam. Ja. Maar toch, toch is het zo, Joop ik, weet, Joop, ik weet, dat jij, ik weet dat jij niet van voetbal houdt, ja, hè? Maar als je dan een kaatsen gaat aanleren, want ja. wie kaatst kan de bal verwachten, dus dan, ja. dat helpt. Je met... had er misschien een hele eind mee gekomen met voetbal, ja. Ja, dat kan ook, dat kan ook, dat kan, ja, dat kan ook met basketbal, hè? Ja, okay. kan je ook kaatsen, ja. ja. Nee, maar goed, alles ertussenin, Tom. Eh, zou je, Zou je, heb je voor ons een kleine selectie om te vertellen aan de mensen? Ja, ja? natuurlijk uiteraard. Het begon nou. eigenlijk uh, uh, vrijdagavond al. Want ja. Toen was de, de Theo Hildes vismaaltijd ja. op het Gasthuisplein. En dat was weer een feestje. Een Echt waar. Leuk. Ja, bijna alle kaarten waren verkocht. Er kwamen nog uh, wat, wat Duitse toeristen die kwamen langs Uppel en willen ook graag meedoen. Ja. En het was gewoon een feest, was. Ontzettend lekker. De soep van de Pieterkeur was weer buiten kunst. Ja. Uh, er was een prachtige mooie moot uh, kabeljauwwwitter geserveerd. Ja. Met uh, wat, wat rauwkostsalade en aardappelsalade. Ja. En uh, daar kreeg je een drankje bij van, uh, via het Wapen van Zandvoort. Ja. En het was een feest. Uh, de wapenzangers traden op. Oh, wat leuk, en, wat gezellig. Ja, het was echt heel gezellig. En het was uh, goed weer. Vorig jaar was het verschrikkelijk koud. Ja. Toen ben ik eerder weggegaan, want het was dermate koud dat ik het niet langer meer redde. Mm -hmm. Maar dit van de, uh, die keer was het uh, zon overgoten. En werd alles en weer was... uitgeserveerd door de, de leden van de Wurf? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker, ja, zeker okay, ja, leuk, zeker. gezellig. Leuk, joh. Ja, ja erg leuk. Ja. Ook uh, wat, wat kinderen deden mee. Uh, de, mm. op, uh, de dochter van uh, Erwin Hilbers, de organisator, ja? die altijd aanwezig die lo loopt mee te serveren. Ah. Met De jongelui van de... Van de scouting die opkomen ruimen. Ja. Geweldig. Heel eh, goed georganiseerd. Goed. En volgend jaar uh, de 12 keer geloof ik. Want hij wil het gewoon doorgaan, even. Ja. Uh, en dan uh, misschien dat het een uh, overwegen waard is om dat een maandje later te doen. Omdat het dan toch wat warmer is over het algemeen. Ja. Ja. Maar goed, dat is bij hem. En dat is niet aan mij om dat uh, nee. te moeten doen. Nee, het is natuurlijk ja, ook dat, echt een uh, buitenevenement, hè? Ja. ja. ja. ja. Nou, En uh, tegelijkertijd dat dat gebeurde, dat we eigenlijk daar aan het... Uh, aan het uh, hoofdgerecht zaten. Ja. Toen uh, toen finish, uh, de wandelvierdaagse op het Kerkplein. Dus oh. wij vrij versnellen toe, om meteen dan eraan foto's te maken. Ja. 280 mensen hebben er gedaan en, uh, Zo. en die hebben dus in plaats van een vierdaagse hebben ze een driedaagse mogen lopen. Ja, want de, want, de eerste uh, dag viel natuurlijk in het water. hè? Volledig, maar ja. ook in de wind. Ja, ook uh, uit de wind gewaaid, ja. <laughs> Ja, ja. Dat, dat was verschrikkelijk. dus ja. uh, Terecht hebben ze toen besloten om niet van start te gaan. Maar uh, de, uh, vrijdag was de finish en dat is altijd een hele leuke gezellige aanwezigheid. Ja. Bezigheid met uh, opa's en homens die met bloemen staan te wachten. Ah, ja. ja ah. Stoep, hè, denk ik Oh, dat is niet zo goed natuurlijk, hè? <laughs> nee, maar ja, een, paar, een, paar, een, beetje, een beetje oppippen, dat mag toch wel. De kinderen hebben het geweldig gedaan over. We waren ook kleintjes, die hebben de 10 kilometer gelopen. Hallo. Zo. Ja, ja. Zo. Helemaal ja. goed. En ja. de honden? Waren er veel honden mee? Uh, dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Ik heb die informatie nu nog niet. Die okay. heb ik wel opgevraagd. Ja. Maar, ja... Uh, ik kan het nu niet melden. Nou, oh, dan Geen bewaren uiteen. we het tot volgende week, joh. Oh. Hey, dan heb ik weer andere dingen. Oh, Oké, okay. nou. <laughs> Goed, en dan... Uh, uh, zaterdag was ook... Daar ben ik uh, ook nog bij geweest. De ja? Strandbridge Drive. Kan je nagaan? 524 of 26 mensen hebben daar aan meegedaan. Dat meen je niet. 526 Wat een... mensen hebben daar meegedaan. Ongelofelijk ongelooflijk ja. aantal, zeg. ja. Dat, ja. dat zijn dus fanatieke britsers die over het hele land vandaan komen. Ja. Echt vanuit Groningen tot aan Zuid-Limburg komen ze naar Zandvoort toe om dat mee te doen. Is dat heel bekend in de Nederlandse Bridgewereld. En het is zo dat je speelt uh, uh, een bepaald uh, aantal spellen speel je in een strandtent. En dan ga je en masse verkassen naar de volgende strandtent. Oh. In een van die strandtenten heb je dan ook een lunch. En uiteindelijk wordt dan door stemmen bepaald wie welke stand en de, de lekkerste lunch, de mooiste lunch, de beste lunch had geserveerd. Oh. 526 man. Ja. Helaas is het niet gewonnen door een zandvoortskoppel. Oh. Wel, een zandvoortskoppel was vrij hoog geëindigd. Ja. <coughs> en ook hier wacht ik nog op namen, ja. Maar um, er waren in ieder geval is er geld opgehaald voor um, even nadenken. Uh, ja, zeg het maar even. Ik schiet, ik schiet maar even niet in binnen. 500 euro voor de lachende uh, speel. Uh, de speelgoedvijver. De lachende ja, kikker. De lachende kikker. Ja, krijg 500 leuk. Euro. En nog een organisatie krijgt 500 euro. En als ik het wel heb... Nee, nee ik zeg het niet. Uh, nee. Want dan ga, dan ga ik misschien fouten maken. Nee, dat, dat moeten dat we niet doen. Dingen. Dat, dat zijn dus, want de inschrijfgeld, wat we overhoudt, ja. de kosten worden daarvan betaald en wat we ja. overhoudt, dat gaat naar goede doelen elk ja. jaar weer. Mm -hmm. En uh, het was weer een grandioos succes. Leuk. Dan was er ook nog, ja. en dat was, vond ik ontzettend leuk om erbij te zijn, het zomerfeest van Skip. Skip is oh, de organisatie ja. van uh, uh, de, de kinderopvang ja. in, in zowel het, uh, het Palais van Uffelaan als in Noord. En Nieuw Noord. En die hebben één keer per jaar een zomerfeest. En dat werd normaal georganiseerd in het Kostloren Park. Ja, maar dat kan dat, niet meer, hè? He? Nee, het nee. Park, dat is uit en Boze. Heel raar, er worden wel excursies georganiseerd via ehm, eh, een TVN, hè? Of niet? TVN, ja. ja. Heel raar, want dan is het ineens niet gevaarlijk. Nu wel. Ja. Goed, meer zeg ik er niet over. Nee. Maar uh, ze hadden een ontzettend leuke oplossing. Ja. Uh, Skip is. Uh, uh, ik weet niet hoe die heet daar in, in, in het uh, kostverloren... Je hebt uh, Pippeloentje en je hebt Pluk. Ja, Pluk is dat. Die is ja, Pluk zit in uh, bij de hik, hè? Ja, dat al die grasvelden daar in de, in, rondom, dat, dat, ja? dat schoolgebouwtje, ja? hebben ze gebruikt om het uh, die, die, die, zomerfeest te organiseren. Ja? En het was geweldig. Ah, wat leuk. Er waren... Ja, aan de hand van, van uh, uh, een paspoort konden kinderen bepaalde spelletjes doen. Kregen ze ja. een simpeltje? Ja. En uh, er waren 110 paspoorten gemaakt. Die waren allemaal weg. Ja. Vergeven. En uh, allemaal namen wel ouders en open zomer mee. En ja. de geest de, de lijsten, die schatten het aantal mensen dat het geweest is op 400. Mozes, wat hebben we ook ja. al zoveel? En, wat een en animo, wat leuk. Geen wankel, niks. Uh, ja. Eén persoon die klaagde over de herrie tussen aanhalingstekens. Maar mm. al die mensen die er rondom wonen, vonden het geweldig. Ah, oh, wat goed. Echt een leuke afwisseling van hun dagelijkse routine. En ja, dat is uh, heel goed uh, succes geweest. Dus. Ja. Dan gaan we naar de zondag... Ja, ja want zondag, we, we, toen hadden we de jaarmarkt natuurlijk. Ja. En... Um, ja, ik vond ja, maar ik vind het steeds kleiner worden. Ik kan er niks aan doen. Oh. Uh, de organisatie schreef nog steeds met 300 kramen. Nou, die waren er absoluut niet. Niet. Oh. Nee, nee, nee, nee, nog niet eens de helft, denk ik. Maar mm -hmm. dat weet ik niet zeker. Ja. Uh, maar het was weer leuk en gezellig. En het was druk. Het was goed weer daarvoor natuurlijk. En ik heb van, uh, van de Sandvoortse uh, uh, uh, ondernemers gehoord dat het een ontzettend succes was. Ja. Geweldig dus. Mooi. Volgende maand komt er weer eentje. Ja. Want het is geen jaarmarkt meer, maar een maandsmarkt in de zomer ja, ja. in Zandvoort. En dan uh, zondag is uh, de dames één van Zandvoortse uh, Hockeyclub, Zandvoortse Hockeyclub, is kampioen geworden. Ja, wat goed in, hè? Ja, ja, in een niet bepaald sterke wedstrijd. Echt niet, want het echt, de, de zenuwen hier door je kent. Ja, uh, ja. ja. Um, één ervoor, één en gelijk. Strafbal gemist, Zandvoort. En uh, nog voor Rus wordt de drie einde. Dan denk je nou, je bent helemaal klaar. Yeah. Weinig, want vijf minuten na Rus was het al 3-2. Oh. En toen kreeg uh, tegen tegenstander Tor echt uh, een, een twee series met strafkoorners... die oh. als ze dan voor Zandvoort en het ingingen... maar wel ontzettend spannend waren. Yeah. En twee minuten voor tijd kon dan eindelijk... het verlossende schot van Zandvoort gelost worden... en werd het 4-2. Mm -hmm. En waren ze kampioen. So. Uh, voor het eerst sinds 2001... Laat ik mij vertellen dat Zandvoort terug is op de derde klasse niveau. Mm. En uh, dat is alleen maar goed, want dit team wat er staat aan dames, dat was voor die vierde klasse gewoon veel sterk. Ze hebben een nieuwe coach, ja bleek het, geweldige coach. Uh, echt een fanatieke coach, die ook heel uh, fanatiek uh, uh, hockey uh, uh, doseert aan zijn pupillen. En hij wil graag Speeldoelpunten maken en dat Zandvoort dat doet dat gewoon. Ja. Die heeft gewoon de meeste doelpunten voorgekregen uh, van de hele competitie. En speelt ook uh, meer een tijd op de helft van de tegenstander. En dat is zijn hockey. Ja. Hij, uh, hij heeft het helemaal nieuw ingebracht in Zandvoort. Mm -hmm. En gelukkig voor Zandvoort gaat hij volgend jaar door. Ja. En ik denk dat ze volgend jaar ook hoge ogen kunnen gooien in die derde klasse. Mm -hmm. Het zou ontzettend succes zijn voor hem en voor Zandvoort. Nou, spannend. Huh? Ja, en zondag heeft dan, uh, nee, zaterdag heeft Tennis Tennisclub Zandvoort is er niet in geslaagd om de finale dag de zondag te halen van de playoffs om het landskampioenschap mm -hmm. van de KNLTB. Verloren <coughs> zaterdag met 4-2 van uh, Alta. Daar hadden ze al eerder in de competitie met 5-1 van verloren. <coughs> maar volgens Hans Smit die ik zondag sprak was het uh, kantjeboord en uh, Stamford, met, met uh, de nodige pech... helaas niet uh, tot het, uh, de, de finale dag gekomen. Mm. Maar wel waren ze voor de vierde keer op rij waren ze bij die play-offs aanwezig. Ja. En dat vind ik ook wat voor een team... wat eigenlijk ja. uh, niet bij elkaar gekocht is. Ze spelen al jaren met elkaar. Ja. En uh, andere teams, zoals bijvoorbeeld de, de nieuwe kampioen... nieuwe tussen aanhalingstekens, want het was voor de 26e keer geworden... Mm. Leimonias uit, uh, uit uh, Den Haag... Ja. Dat, dat heeft niet eens een Nederlandse speler bij de zowel de dames als bij de heren staan. Oh. Uh, die hebben acht uh, dames van het buitenland en zeven Belgische heren. En ik vind dat uh, ontzettend jammer, want ja. het Nederlandse talent krijgt geen Kans. mogelijkheid ja. om zich te tonen, om te kunnen leren ja. wat een, de eredivisie dus eigenlijk zou moeten zijn, een leerproces voor talentvolle jeugd. Ja. En ik, ik pleit al jaren ervoor, maar men hoort niet naar Joop van Es. Men luistert niet naar Joop van Es. En dat is eigenlijk een beetje dom. Nou, wij wel. En ik vind dat je heel groot gelijk hebt, Joop. Nou. Ja, toch? Ja. ja. Uh, goed, uh, het is, het is uh, volgend jaar gaan ze we weer beginnen. En voor zover ik nu uh, de kijk op heb, ja. uh, blijft het team bij elkaar. En... Uh, ja, nu gaan ze dus andere dingen doen. Bijvoorbeeld, tellen Griekspoor Die zal uh, aantreden bij het, uh, het, het grasbaantenooi in Rosmalen, de Rico Open. Ja. Ja. En die heeft dus zaterdag niet gespeeld om zijn elleboog, waar hij uh, de laatste paar wedstrijden licht last van had, uh, niet te, extra te belasten. En om daar dus uh, go, uh, goede punten te kunnen scoren voor de ATP-lijst, de, de wereldranglijst mm -hmm. van de, uh, de uh, tennisorganisatie. Uh, ja, uh, je mist hem wel, en, maar het is niet anders. Uh, Curing Lamoyne was vanwege voor, privéomstandigheden uh, niet aanwezig. Ja. Dus ja, dan moet je ja. met de anderen spelen. Maar er zijn wel de twee, zowel de, de eerste dame als de eerste hier waren niet aanwezig. Of het uh, belangrijk is geweest, ik weet het niet. In ieder geval, Zandvoort uh, heeft het goed gedaan dit jaar. Goed, is ja. bij de eerste vier gekomen. Mooi hoor. En, uh, ja. Helemaal geweldig. Ja, zeker weten. Echt een mooie prestatie. Ja, en ja. vandaag nog wat, even kijken. Ja. Uh, oh, vandaag is het EK Sonsertsculpturen begonnen. Ja, ja, maar dat had ik al in het regionale nieuws okay. gezegd. Dus dat zeg het ik straks nog een keer. Er uh, uh -huh. staat al eentje klaar op het stationsplein. Hè? Die is uh, buiten Mededinging gemaakt. Ja? En die is uh, gemaakt uh, om uh, de, de, de mensen die in Zandvoort aankomen via station... te wijzen ja? op de weg naar het station. Leuk, Daaruit ja, mooi. Ja. En is uh, Zandvoort afgebeeld met de raceauto in het midden. Mm -hmm. Dat is mooi gemaakt. En, uh, maar die doet er buiten ding mee en de ja. rest gaat vandaag allemaal, is allemaal begonnen. Neem ik aan al. Ja, altijd leuk om te ja. zien, hè, hoe de Carvers bezig zijn, die kunstenaars. Ja, ja. dat ja, is mooi en, om het heb, te en, zien heb groeien. Je al, heb je ook al gemeld dat er uh, woensdag uh, buitenspeeldag is bij Pluspunt? Nee, heb ik niet gemeld. Is dat aanstaande woensdag? Aanstaande woensdag van 1 tot 4 bij uh, Pluspunt, dus zeg maar bij de VOMAR, plein bij de FOMAR. Ja. Uh, de nationale buitenspeldag in Zandvoort. Oh, oké. Okay. Ja, oh, inderdaad, je zei het al, Joop, nationaal, het is landelijk, hè? Ja, het is een landelijke buitenspeldag, ja. Leuk, mooi. Ja. Wat, Wat heerlijk op... dat je nou. ons weer hebt bijgepraat, Joop. Ja, we zijn weer helemaal ja. op de hoogte. Ja, en dus, we zijn weer een verder. En zo is dat. Ja. ja, dus we gaan denk ik nog één nummer draaien. En dan gaan we op naar het regionale nieuws. En uh, oh, ik wil jou ontzettend bedanken voor je bijdrage weer deze week. Ja, He? We, uiteraard Dolly. Oké, okay. fijn en, dat het eh, weer zo... Het nog een fijne uitzending. Dankjewel. En fijn om te weten dat het weer zo'n prachtig weekend is geweest in ons mooie Zandvoort. He? Ja, en tot okay. volgende week. Tot volgende week Joop, dankjewel. Oké, okay. dan dan Dag. dag.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 Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. En als er onweer komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou. En als de avond valt, en het is mij te donker. Mag ik dan bij jou? Oh, als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou. En als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou. Mag ik dan? Dan bang ben Mag ik dan bij jou Als het einde komt En ik dan alleen ben Mag ik dan bij jou Jeroen van der Boom Het nieuws Bij ZFM Zandvoort Met Dolly ten en volgt hier een update van het regionale nieuws van 12 juni. Verspreid door heel Zandvoort verrijzen vandaag zandsculpturen van 3 bij 3 meter en maar liefst 3,5 meter hoog. De beste zandkunstenaars van Europa komen de sculpturen hier opbouwen. De sculpturen staan verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein en daarvoor is in totaal 200.000 kilo speciaal zand gestort. Op zondag 18 juni wordt bekendgemaakt welke Euro kunstenaar Europees kampioen zandsculpturen 2017 is. De sculpturen zijn te bewonderen tot 1 november. Een automobilist is vrijdagavond tegen een boom op de zandvoortselaan Laan gebotst. Vanaf half negen, raakte de man van de, of rond half negen raakte de man van de weg omdat hij, naar eigen zeggen, moest uitwijken voor een tegenligger. De twee inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar beide kwamen er gelukkig ongeschonden vanaf. De auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. De rijkstraatweg in Haarlem is zondagmiddag rond half vijf afgesloten... na een aanrijding tussen twee auto's op het Soendaplein. De weg bleef in noordelijke richting afgesloten... tot de verkeersongevallen dienst van de politie onderzoek had gedaan... naar de toedracht van het ongeval. Bij het ongeval raakte niemand serieus gewond. Alle betrokkenen konden ter plaatse worden behandeld... en op de Rijksstraatweg was, of is nog steeds een groot remspoor te zien... Nou, dan nog een intern bericht, want zoals u weet, of waarschijnlijk weet... is er uh, vanuit ZFM Zandvoort een groot luisteronderzoek geweest... Uh, onder de inwoners van Zandvoort. En iedereen die daaraan heeft meegedaan, die maakt de kans op een, een lekkere taart. Afgelopen zaterdag uh, was de dame die het luisteronderzoek heeft uh, ontworpen... en uitgewerkt, hier in de studio om tijdens een livestream-uitzending... De winnaar, de winnaar uit de uh, pot te halen. En uh, de winnaar is geworden Ton Haak. En uh, Ton Haak is uh, best een hele bijzondere zandvoorter. En ik zou ook eigenlijk niet kunnen bedenken... wie er meer zou verdienen dan hij. Want... Uh, Per slot van rekening is Don Haak de man achter de dierenvoedselbank in Zandvoort. En uh, ik weet niet of u daar ooit van gehoord heeft. De dierenvoedselbank die, uh, staat voor de dieren natuurlijk. Die uh, in het nauw dreigen te komen... doordat de baasjes uh, om welke reden dan ook het wat moeilijker hebben dan anders... en niet meer voor de voeding kunnen zorgen of voor grotere of kleine ingrepen bij hun huisdier. En om nou te voorkomen dat de dieren naar het asiel zouden moeten... heeft Ton Haak samen met nog wat andere zandvoorters... de dierenvoedselbank opgericht. U kunt uh, daar uh, uh, bij de Koningsstraat 61 kunt u altijd uh, uh, voeding aanleveren. Zij zorgen dan dat dat op een goed adres terechtkomt. Maar u mag natuurlijk ook geld doneren. Want ze zijn bezig om een spaarbuffertje te maken. Om te helpen bij bijvoorbeeld uh, operaties. Hè, als dieren geopereerd moeten worden. Dus uh, mocht u iets uh, willen afgeven. En mocht u uh, geld over willen maken. U kunt dan terecht bij de Koningsstraat 61 in Zandvoort. En... Uh, we feliciteren Tony Haak in ieder geval en zijn vrouw Wendy natuurlijk met de gewonnen taart. Dan denk ik, Holly, dat het de tijd is voor het weerbericht. Dat denk ik ook. Zullen we eens gaan kijken? Lijkt me goed, plan. Eens even zien hoor wat Lex van den Horen ons allemaal vertelt. Nou ja, vandaag is het al bijna om natuurlijk de dag... Maar toch, het is een dag geweest met periode met zon. Beetje wisselvallig, wolkje links, rechts. Eh, het blijft in ieder geval droog. En er staat een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Kracht 5 tot 6. Morgen is er een uh, matige westelijke wind. En kunnen we veel zon verwachten. Dat is toch wel lekker. De temperatuur gaat een paar graadjes omhoog. En met een beetje massel komen we uit zo rond de 19 graden. De dagen daarna blijft het vrijwel droog en schijnt geregeld de zon. En de temperaturen zullen rond tot net boven de normale temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar. En dat ligt dus zo rond de 19, 20 graden. En de zeewatertemperatuur langs het strand is nog steeds 17 graden. Nou, dan was dit het weerbericht opgesteld door Lex van den Horen. Kamer staat wel leeg Als niemand mij nu zag Zou ik huilen Ik moet je laten gaan Ze moet gelukkig zijn Beste jongen Je moet me beloven En ze blijft Mijn kleine meid. En weet dat ik altijd zal helpen Gaat ik wat minder Dan sta ik voor je klaar Wij zijn niet op mijn mij beste jongen Dat is alles ik van je vrouw, wij zijn ik op mijn meisje beste jongen. Vooral wanneer ik er straks niet meer. Ja, mooi nummer, Dolly. Ja, e, he, ja. Nou, we, zullen, we zullen niet in detail treden. Maar jij draaide dat op. omdat je speciale uh, actuele uh, omstandigheden <laughs> daarvoor hebt, toch? Ja, ik vind dat echt zo'n nummer dat. Uh, ja. uh, ik, ik had het met mijn vorige dochter dan ook. En dan, dan uh, ja, nou, dan komt er zo'n man in het leven van, van, van zo'n meid. En dan ja. denk je van ja, verdomme. Als, uh, he, uh, ja. ja, nou, precies wat hij zegt. Wees alsjeblieft schuim erop op, op en mij. wees lief worden. Ja. Uh, <laughs> Nou, We goed. wensen haar alle goeds toe, toch? Ja, zo ja, is maar het maar net. He? Dat wensen ja. we ook, Suzy uh, Davis. In Amerika luistert die af en toe helemaal mee. En ja. uh, Joke Westerberg. Die wil ons zo nog een keer in de rol brengen. we zingen, ja! <laughs> maar eerst draai ik voor Suzie eventjes uh, haar lievelingsliedje. Moon River van Andy Williams. Moon River why?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 the world, there's such a lot of world to see, we're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my Huckleberry friend. And I'm going Very friend. Moon river. Ja, als had die man toch een aangename stem en die Williams was dat met Moon River voor Susie Davis speciaal. Nou, Dolly, we moeten er weer aan geloven. Uh, ik Wat dan? Hoop, nou ja, we moeten de, de, de waterpontang moeten we wel even tevoorschijn halen. Nee hè? Ja. Gaan we weer een keer? Ja, joh, we, we, Heb je hem niet in een andere toonaard? Ik, ik moet of te hoog of te laag. Nou, nee, dan, dan, dan weet je <lacht> dat maar. We hebben al een watercontract aangeboden <lacht> gekregen. Dus <dit> is, <lacht> het, zit helemaal, het zit helemaal geweldig. Waarom, waarom moeten we weer een keer eigenlijk? Ja, nou op verzoek van Joke Westerberg. Oké, okay, nou ja. dan gaan we weer. Wat erg! Joker, ja, daar komt ie hoor. Zet je schrap. Ja? ja hij staat 3, 2, 1. Aan. Ja, daar is ie. Voor Willem's verjaardag. Hup, daar is Willem. Hup, daar is Willem met de tekst is weg. De rijtang op de, de combinatie-tang. Hup, daar is Willem, Hup, daar is Willem met de waterbom Want Willem is niet bang. Je hoeft het maar te vragen, Dan staat hij. Al te zagen, te potteren en te boren. gaatjes in je oren. Als je me maar... kijkt, als je maar is Willem die het flikt. Hoi. Hup daar is Willem met de waterpontang, de neptang of de combinatie tang. Hup daar is Willem met de waterpontang. Want Willem is niet bang. Zit iemand in de dalers Als je me kikt, als je me kikt, is Willem die het klikt. Het daar is Willem met de waterkomtang, de hertang of de combinatie Hup, daar is Willem met de waterkomtang, want water Willem is niet bang. Willem, Willem, waar heb dat nu Die van de, oh die, die een, die van de Zweed, een goede vakbank tot en met. Een goede vakman. En plicht getrouwd, het is een bed. Daar ligt die starend naar behaal. Telefoon, telefoon staat niet meer stil. is gewoon. Ja, nou, maar nou ik hopen dat Willem het ook gehoord heeft. He. Ik, ik geloof ik had, ik, het niet, want ik krijg geen reactie. Nee, dus ik nee. ben bang dat. Ik ben bang dat Willem in een shocktoestand shock is opgenomen. Nou ja, goed. Dat hebben we hebben ons best gedaan. Hij kan ja. altijd terugluisteren voor terugluisteren. Zo week. is het. Ja, terugluisteren kan altijd. He. Via ja, de website ZFM Zandvoort. Uh, en dan uh, staat daar vanzelf het icoontje: terugluisteren. En hij heeft natuurlijk zo'n nieuwe site... Ja, Challenge en de plaat of zo, toch? Ja, zo is het. Ja. Nou, daar gaan wij niet op terechtkomen. Hoor. Nou, op nummer één. We staan nou op nummer één. Dat, dat kan ik je echt voorspellen. Want dit is gewoon, het, dit is gewoon ongekend, Dolly. En ja, het, zoals ja. jij... Want ik heb expres mijn mond gehouden. Zoals jij die, die coupletten eruit slingert... Nou, ik sta echt verbaasd. Dan kan ik ja. me ook echt voorstellen... dat jij ook af en toe rollen in musicals krijgt toegewezen ja daar was die en zo, het, Ja, toch? precies, ja. <laughs> nee, maar helemaal helemaal, helemaal, helemaal, ik sta gewoon perplex. Ik, ik, ik sta helemaal triplex. Het is echt. helemaal triplex, ja. <laughs> nee, maar het was even gezellig om te doen. Ah, oh, het ja, was het wel leuk een... voor één. gaat het ja, allemaal? Ja. ja, het zit er alweer op bijna. We gaan uh, iets uh, draaien van de London Jazz voor. Het uh, jazzy uh, uh, liedje van de Beatles. Things We Said Today. Versie van uh, Things We said today. Dolly, heb jij nog last minute mededelingen voor ons? Dat je nee, zegt van nou, hoor. dat is me net, eh, ben ik daar allemaal achter gekomen net wil ik toch nog even kwijt aan de luisteraars. Nee, nee. Want ik was al min of meer een beetje aan het uitloggen met alles eigenlijk. Dus uitloggen? Ik heb me ja. nou. <laughs> <laughs> Nee, ik heb geen uh, nieuw nieuws. Je hebt geen nieuw. Heb nee, dus nieuw... dan wachten we morgen weer af. hè? Wat, wat uh, Angela ons allemaal komt vertellen aan okay, nieuws. Oké, okay, nou. Ja. We zijn weer nieuwsgierig. We, ja. we, maar we zijn nog niet aan helemaal het eind van de uitzending. Nee, dat nog niet. Maar ik heb wel even een liedje om er even uit te breken. Zo is het. He? Even een pauze. Ja, van de Beach Boys. Ja. Hoe vind je dat? Hoe, heel goed. Ja. Heel goed van jou. Ja. Boys, nou ja, onze eigen, de ja. beachboys uit Amerika natuurlijk afscheid nemen. Ik ga even dorp in Dolly. Want, ja, wat ik, ga je doen in nou, dorp? Nou, ik wil even... Uh, de de, de zandsculptuur. Ja, de, de, ja. De, het werken daaraan is ook leuk om eventjes... Geweldig uh, is dat om te zien. Ja. ja, het is leuk om foto's van te maken, ja, zoals dat jij is, dat doet. Ja, ja dat, dat, dat wil ik ook even gaan doen. Ja. Dan heb ik ook weer uh, kopij voor een uh, nieuw artikeltje, zeg maar. Ja, zo is het voor uh, het... bloemendaal.nieuws zeker. Ja, ja. Want, ja, er was van, van op de, langs de Weg werd er een wielrenner uh, expres aangereden. Ja, dat heb ik toch net verteld. Ja, ja, ja, ja. nieuws. Tenminste dus de eerste daar had ik een artikel van en, en ja. uh, ik had een artikel over de bunkerdag. Ik ben afgelopen uh, uh, zaterdag ben ik in de bunkers in IJmuiden geweest. Ja. Waaronder de snijbootbunker. Ja. Dat is een gigabunker... Uh, uh, het zeker na waar mm -hmm. dus uh, vroeger die, die uh, snelboten allemaal die uh, binnen de kortste keren naar Engeland konden afreizen om daar uh, allerlei lelijke dingen te doen op oorlogsgebied. Ja, yeah. um, nou, die bunker, ja, dat is heel indrukwekkend om te zien. Er zit nu een cementfabriek in, dus, dus die. Uh, Bepaalde hallen ben ik niet ingegaan. Want dan we het nogal wat door die cementproductie. Dus daar kon je, als je astmatisch was, kon je daar last van krijgen. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar je kreeg een rondleiding van een uur door die bunkers. Zo? Met een, er zit een dak op van vier meter dik beton. Dat is ongelooflijk. Vier meter? Vier meter dik beton. Een dak? Een ja, dak, ja. En daar durf je onder te lopen? Ja, waarom niet? Oh. Want de wanden, want de wanden die zijn van, van twee meter dik beton, bij wijze van spreken. Dus, dus, is. Ja, oh, jongen, jongen is, je kan het je wat niet voorstellen. Nee, precies. Ja, ik heb wel eens op het Forte Eiland heb ik daar rondgelopen in die bunker. Oh ja. Ja. Ook leuk. Was ook uh, heel En in een van de bunkers was ook een, nog een oude U-boot te zien, zo'n onderzeeër. Dus uh, al met al uh, een leuke dag en ook weer leuke foto's gemaakt, dus het was weer helemaal goed. Ja. ja. Aankomend weekend, trouwens, de havendag daar. hè? Oh het ja, dat heb ik het gezien. Het ja. Het ja. In Amuiden bedoel ja, je. Ja. Ja, ja, ja. We oh, hebben nog 15 uh, seconden. Dolly, Roep nog even wat als je het kwijt wil. Want het kan aan. Nee, nou ja, goed. We hebben de komende dagen iedere dag weer... Zand uh, uh, uh, het luncht. Morgen met Ruud en Angela. Woensdag, Beb en Ruud. Tot ziens. We moeten eruit. Toch. Zo Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5